Gemeente, u hebt het gezien, alle dingen zijn door de dienaren van de koning in gereedheid gebracht. Er is genoeg bij hem. Kom dan, want alle dingen zijn opnieuw gereed. En nog is er plaats. De tafel is nog niet vol. Zijn er nog. Die van zichzelf moeten getuigen in het aangezicht van de bruidegom. Bij mijzelf alles zwart. Zondig, schuldig en nogthans. Vertrouw ik op die bruidegom die zijn leven gaf in het kruis. Zijn die er nog. Die het niet durven ontkennen. Dat ze aangeraakt zijn door zijn liefde zijn die er nog. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. Hij is bij hem zo'n volheid. Nu al een voorproefje. En straks mag je er een eeuwigheid over doen. Te leven van zijn liefde zijn die er nog. Zo niet. Laten wij dan voortvaren. Want in de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, nam hij het brood en hij brak het voor de ogen van zijn jongeren en hij zei het ook neem dan en eet, al gedenkend dat onze Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze. De beker der dankzegging waar we over de dankzegging ook over uitspreken, dat is de gemeenschap en het bloed van de Heer Jezus Christus. Neem die, dringt allen daaruit, al gedenkend, al gelovend, dat onze Heer Jezus Christus zijn bloed boten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Liefden, wij willen deze viering, deze tafel en deze viering... besluiten door het slot te lezen van het formulier. Het slot van het avondmaalsformulier. En daar lezen wij geliefden in de Heere. Omdat de Heere nu aan zijn, onze zielen gespijzigd heeft... Zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een ieder spreken in zijn hart. Loof de Heer mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heer langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altijd twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren veel meer, zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen we nu Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Psalm 103 vers 7.